En uh, laten we meteen beginnen met goud-zilver-bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we eens beginnen met uh, de maroane-index. Die is weer iets gedaald, vergeleken met vorige week. We staat nu op 315.08. Uh, ja. um, gaan we even naar. Uh,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 Ja, dat is altijd een vraag, hè. Je zit, hij zit gevangen in een steeds kleiner uh, gebiedje, Worden ja. hebben hier ingesloten. Ja, ja, het eindpunt is ongeveer halverwege oktober. En ja, je, je hebt natuurlijk wel dat er een hele, hoe het, uh, single aan uh, stoplossers uh, zich ophoopt. Waar je in één keer doorheen kan zakken. En sommige analisten die verwachten dat er een... Um,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 Om zo'n uitbraak te forceren, om te hopen dat de meute dan mee ja, ja, ja. Ja, Er was een kleine opleving van de week, toen lag Bitspinec twee uur eruit. En precies in die downtime goot hij heel even door de 6800 dollar. Maar ja, dat is dan op een downtime van Bitspinec, dus dat, ja, dat is dan de vraag of dat het dan, in hoeverre dat het dan toe.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 En dan hebben we het Dus dan doen ze op een koers of op een, op een beurs met inderdaad minder volume. Is het makkelijker om ineens een paar honderd lol eh, erbij te tikken? En op het moment dat het dan weer aanspringt op Bitcoin, wordt daar dan ineens gekocht. En dat trekt ze wel weer gelijk. Maar dan komt er toch een beetje een uptrend die je wat goedkoper in kan zetten. Toen dus zeg je dat een uptick die je wat goedkoper kan maken dan wanneer zo'n grote beurs wel online gaat. Ja. Ja. Hmm. dat dus is ook al gebeurd met uh, toen Mount Gox dicht was kreeg Ik kreeg ook een hele rare koersbeweging ja, maar toen dat kwam omdat hij toen echt failliet ging denk ik Peter ja, ja, ja, ja. ja dan, dan klapt het eruit hmm. dat is nu ook zo. ik, ik kocht nog steeds dat roep ik al vanaf het hele jaar maar ik, ik kocht er nog steeds op dat ze binnenkort uh, niet liquide zijn uh, of niet tovabel zijn die hele, hele bende en uh, de, de, er zijn ook behoorlijk wat uh, tweets uh, deze week ook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 Um, er was een, er is een op medium.com daar kun je dan artikelen schrijven er is iemand geweest en die heeft posten van, van Bitspinex allemaal lopen analyseren en wat er allemaal verwijderd was Bitspinex heeft daarop weer gereageerd dat al die artikelen dat, dat, allemaal niet, dat, je, dat je allemaal niet serieus nemen maar vervolgens uh, plaatsen ze dus hun cold wallet storage van bitcoin en ethereum maar daar hebben we nou net niks aan want iedereen wil weten Dollars zijn. Dus ja. ja. Die tater gedekt is, dat of ze een bankrekening ja, hebben. Dat is waar het om gaat. En daar zeggen ze, ja, ik, ik, ik kok er gewoon nog steeds op. Ik heb mijn gouden ook aan de kant staan voor het moment dat Bitfinex onderuit zakt. En dan, ja, dan zie ik hem nog wel, de 3000, nog wel onder de 3000 tippen. Mm -hmm. Ja, ik denk inderdaad. Ja, is er is ja. natuurlijk al heel lang over gespeculeerd dat dat Bitfinex geen zuivere koffie is. En ja, en ja, dat is eigenlijk gewoon.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 Dan krijgen we een 2.0. En ze hebben geloof hebben ik een, een bank op Costa Rica, Noble Bank. Die had ook wel problemen, dacht ik. Ja, er wordt ook wat over gezegd. En daar zegt, zegt, zegt nou? Bitspinek zegt dat dan zelf weer over, van... On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 die bitcoin is failliet weet je wel. Terwijl dat, dat natuurlijk niet zo is. Er is een beurs dan failliet. En dat heeft met bitcoin zelf in principe dan weer niks te maken. Want dat protocol draait wel gewoon door. Maar de prijs kan dan uh, heel erg diep gaan. En dan ja, als je dan in de paniek zeg maar, de mensen weet te laten verkopen. Dan kun je hem daarna dit twee dus keer zoveel zetten. En dan heb je een leuk windje te pakken natuurlijk. Dus ja. Ja. Ik verwacht zelf dat hij eerst naar beneden gaat voordat het omhoog. De, aan de andere kant, het hele twitter verhaal dat, dat speelt al uh, meer dan een jaar, toch? Nou ja, zolang dat zij niet een uh, uh, rapport hebben van een accountant, ja, het we velen. Zolang dat er geen accountant dat bevestigd heeft, hebben in juli van dit jaar hebben ze een.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 En nog een hoop andere kleine flood-exchanges, weet je wel, waar je dan nog wat van die punten op hebt staan. En dan een maand later denk je ineens van, hé, hey. <laughs> ze zijn ineens de lucht uit. Oh ja, dat bleek dan wel aangekondigd te zijn, maar dat heb je dan weer net niet gelezen, weet je wel. Nou, en dan ben je weer een paar minuten kwijt. Uh, ja, het is wel, als ik denk, als, als dit weer gaat gebeuren. En nee, ik, ik vind het uh, dan een terechte vrees voor banken om zaken te doen met die exchanges. Want ja, het uh,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 dat je daar niet zomaar weer bovenop bent. Net zoals Mount Gox duurde natuurlijk ook anderhalf jaar voordat het weer uh, voordat ja, het wonden gelikt waren. Dus uh, ja, ja, dan denk ik niet dat het ja, nou als een daling naar 3000 is en dat het dan uh, daarna gelijk weer omhoog gaat. Maar uh, ja, dan hebben we nog een andere, ja, we, toch, toch even in de crypto zitten. Uh, hier, hier word je ook niet vrolijk van. Uh, Bill Clinton. In de crypto? <laughs> <laughs> nou, dat zeg is gewoon dus even ja, uh, ja, ja, ja, ja. <laughs> Om te spreken op een... Ja, ja, ja. Om te uh, spreken op een ripple-event en die heet uh, Swell. Ja, Ja, het ook aan de dat uh, Clintons nu even heel veel ruil nodig hebben om het over water te houden geloof ik.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 ja, voor de belastingdienst is dat het is ook schuldig, hè? hè? Als uh, 1 januari uh, die rekenen dan ja, ook af. Ja, ja <laughs> maar dat is natuurlijk. is een Nederlandse belastingdienst wel. Amerika werkt dat weer anders. Ik weet niet in hoeverre dat, maar, dat is, belangrijk is. Maar, en elke onderneming heeft natuurlijk als boekdatum of als als de van het jaar 1 januari. Dat is voor heel veel bedrijven en is dat het moment dat er een afbreking is dat, dat, dat er een snapshot wordt gemaakt. Dus ja. Dan moeten we daar maar gewoon op houden. Ja, ja, ja. Oké, hebben we hebben nog meer crypto-nieuws. We gaan nu nog even de olie en, uh, en uh, het goud. Wat hebben die allemaal gedaan? Ja, opname is uh, woensdag. En vandaag nemen de, de olieprijzen, de aandelenprijzen. Allemaal een flinke duik. De Nasdaq 3% omlaag. Dat daalt 2%. En de rente gaat omhoog. Vooral dus, uh, de 10-jaars rente in Amerika. Die is nu 3,2%. Dat is uh, okay. heel hoog. Trump heeft vandaag al geklaagd dat de rente niet te hard omhoog mocht. Want. Uh,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 Sinds 1980 omlaag. Dus dat is al uh, 38 jaar is dat al, uh, 36 jaar geloof ik, is die rente al aan het dalen. Dus dat is een hele lange, lange termijntrend. En nu is die voor het eerst daar uitgebroken omhoog. Dus hij, hij zat ook in zo'n kanaaltje zeg maar, van dalende rente voor 35, 36 jaar of zo. En nu opeens gaat die, gaat die rente uitgebroken uitgebroken omhoog. Ja, als die rente omhoog gaat, dan gaat natuurlijk, uh, iedereen gaat heel veel dingen proberen te verkopen om schulden af te lossen, om maar minder rente te uh, hoeven betalen. Als mensen heel veel dingen gaan verkopen, dan gaan de prijzen omlaag. En dat zie je dan ook aan de aandelen vandaag. Uh, ja, 0, 3% voor de NASDAQ. En, en goud blijft woordelijk liggen. Dus uh, die zit uh, ja, iets omhoog vandaag, maar zit nog steeds rond de 1200 dollar. Maar olie gaat ook hard naar beneden. Onder de nou, 73, nou 2,73% gedaald vandaag. Oké. Okay. Uh -huh. mijn, mijn goudprijs van vandaag is 30 euro de gram. 30 euro de wat? De, de gram. 30 euro per gram. Oké. Okay. Kan, kan je het bij Yoshi kopen of um, nee, verkopen? Ik ik, ik ik. Yoshi verkocht het. Hmm. Dus dat was de prijs op, die ik ervoor kreeg gewoon op de straat. Nou, straat niet winkel, maar die, die, die is dus bijna 20% lager nog dan wat de koers op dit moment is. Oké, okay, die handelaar maakt er nog flinke... Ja, die, die, die verdient dan weer op. Dus ja. Als je, als je het verkoopt, dan betaal, als je het koopt bij hem, dan betaal je zeker 30% meer. Hè? Ja, dat is heel moeilijk te zien. Ja, ik denk niet dat hij, het, dat hij daar zo gouden munten kan kopen. Maar als hij het moet inkopen, dan koopt hij inderdaad onderprijs. En met een nou, 20, 20% ongeveer. Nou ja, er is ons nog de staatsschuldmeter. Um, je staat op 400. 87,3 miljard in het rood. Nou Goed, dan gaan we even naar het nieuwsbericht toe. We beginnen even met wat crypto nieuws. Uh, nou ja, het is een heel klein berichtje het is een onderzoekrapportje. De wereld ingeslingerd. Die is afkomstig van Cybertrace. En die houden in de gaten wat er in de crypto wereld gebeurt. En die melden dat er ongeveer een miljard dollar het afgelopen jaar aan crypto geld verdwenen is. Uh, gestolen, gehackt, noem maar op. En dat is een stijging van 250% ten opzichte van het jaar ervoor. Ja, nou, dat komt natuurlijk voor een deel omdat bitcoin het, met, met, met, met 300% gestegen is. Ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe mensen erbij die uh, totaal niet weten hoe het ja. allemaal werkt. Nou ja, en omdat...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 Dat je dan zegt, uh, uh, ja, ik ben ze helaas verloren. Dat is inderdaad ook wel een veelgebruikt trucje trouwens bij traders. Je ziet altijd, uh, vlak voordat ze daar aangifte moeten doen, uh, zijn ze plotseling gehackt. <laughs> zijn ze alles ja, uit. Ja, ja. En dan maakt, ik ze uit, maakt ze ook uitvoerig van op uh, <laughs> Twitter en zo. En dan gaan ze volgens <laughs> allemaal tips geven hoe, hoe, hoe jullie dat kunnen voorkomen. En uh, ja, dat lijkt allemaal heel echt.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 De bitcoins, die kun je, als je alle, alle bitcoins die naartoe zijn gestuurd, die kun je die staan gewoon op een barraad Ja. <lacht> Zeggen ze bijvoorbeeld, ja, uh, we geven uh, Ethereum we ethereums weg, dan moet je er een beetje de Nigeriaanse oplichting uh, sturen. één ethereum, en krijg je 20 stuk. Nou, en dan zie je dus dat er uh, uh, vanuit 30 verschillende adressen één ethereum wordt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 Je kan, om, omdat het dus, uh, ja, 1 bitcoin is hoger dan de meldingsplicht, uh, uh, 5.000 euro, uh, is jij een financiële transactie voor iemand verricht boven 5.000 euro, ben jij volgens internationaal, of tenminste, uh, als het geen bananenrepubliek is en je wilt dus ook in, uh, in Nederland zaken doen, laten we het zo zeggen, dan uh, moet jij eigenlijk aan, aan die vereisten voldoen. Ja, en die Erik Voorhees, die krijgt dus de winst van voren op dit moment, want ja, die. Die heeft altijd gezegd: Ik wil er allemaal niet aan meedoen. Dat is ook best wel een libertariër. Weet je wel, met standpunt in wat hij allemaal zegt. En, en nou moet hij er dus toch aan. Maar het rare is natuurlijk dat hij. Hij kan natuurlijk wel zeggen: ja, maar Ik verhandel helemaal in dollars. Nee, maar hm. daar gaat het kennelijk dus toch niet om. Want het uh, ja, hetzelfde met het goud. Maar ik, ik weet het eigenlijk niet. Want dat goud koop je natuurlijk weer wel met de euro. Hm. Nee, ik weet het even niet. Ik weet niet hoe het zit.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 Maar je ja, hebt je toch weer een half miljoen verplaatst van eigenaar, snap je? Doe ja, jij dat iedere dag jouw haal? <laughs> nee. Maar <laughs> okay. zo dus kan je dat toch ook doen, dat is gewoon. Uh... <laughs>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 Je kan er nog geen boodschappen mee doen met de crypto hè, bij de Albert Heijn. dat zal het zijn. Oh, is dat het? Ja, Denken, denken, denken is ook moeilijk. Ja. Maar uh, ja, we hebben hier nog een berichtje, en uh, daar kwam uh, Jurjen even mee, uh, die helaas niet bij is op dit moment. Maar uh, ja, naast de sexcoin, de fucktoken, uh, de spermcoin, uh, wat hebben we allemaal nog meer? Uh, en ja, ja. andere redcoins hebben we nu ook uh, de AEN. Dan bestaat niet eigenlijk is... nog de fuck -coiner. Ja, natuurlijk. Die, die gaan nooit verloren. <laughs> dat is de jesus coin Dat, bedoelt, dat is geen -waard, maar... Uh, die blijven altijd bestaan. Ja, de, de, nou, ik De fuck-coin heb, heb, heb ik weer net niet. Nou, ja, de Trump-coin of de... Maar ik, uh, ik zie hem niet meer staan ah. in de coinmarketcap. -coin. -coin -coin? ah. um, coin uh, de jesus of de fuck-coin? is bij Coingecko. De fuck-token is het. Maar...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 Nee, ik zou niet weten. Nee, deze ken ik niet, nee, nee, nee. Nou, in ieder geval, uh, de fucktoken, ja, dat is, uh, dat is so, sommige coins zijn echt van die, van shitcoins en, nou uh, ja, zou je niet op coin market Cap staan, dan zou ik ze zo sowieso geen flappie insteken. Nee. De flappie staat wel op, uh... Ik zou er geen flappie insteken, dat is een mooie uitdrukking. De flappie, ja, even... De flappie kooi, ja, die doet samen, het. Die doen nog steeds geen fuck. <laughs> <laughs> oh, de, de flap staat ook niet meer op uh, CoinMarketCap. Cap. <laughs> breng je het allemaal weer bij elkaar. <laughs> hey, de flap is ook van uh, CoinMarketCap af. Ik denk dat ze inderdaad een grote schoonmaak hebben gehouden en echt alle shitcoins uh, eraf hebben geflikkerd. Tron staat er nog wel op, maar... die uh... ja, dat dus uh, staat nog wel op CoinMarketCap dan. Ik mag het voor je hopen. Uh... Ja. Ja, EFL staat er nog wel op. Ja, waarschijnlijk zijn er ook een hoop exchanges die schoonmaken, houden toch? Ja, ook. ja, ja, ja. Want ja, als je zijn... zo'n zo uh, klein kontje hebt, dan moet je ook allemaal weer een paar giga voor vrijhouden. En, uh, en de hele blockchain uh, ja, moet gezinkt blijven. En, er, zijn ja. een hoop, uh, er zijn een hoop munten die op het moment van Pitchex af worden snikkerd. De Aurora coin is er een van. De uh, Paceta coin, die, uh, die wordt er vanaf.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 En dat kan dan als, je, ja, als, je, als het een kleine coin is, dan zit er weinig hashing power achter. Ja. En met weinig hashing power kan je stiekem zo'n zo 51%, uh, kan je in ieder geval, kan je zelf de hele, uh, of een heel groot gedeelte van de hashing power in handen krijgen. Ja. En dan kan je eigenlijk gewoon de blockchain editen. Ja, dat is met uh, Bitcoin gold gebeurd.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 ons geval van de I-Gulden had bitrex ineens een, een, een missend bedrag aan i En dan gaan ze dus naar de ontwikkelaars van die munt. En dan zeggen ze, ja jongens, de, we, we denken erover om jullie er nou af te gooien. Want onze, onze saldo sluit eraan. Ja, en hoe kan dat dan? Ja, nee daar, mo, daar mogen we niks over zeggen. Want er is geen. Dan moet, moet er eerst een, een politierapport worden opgemaakt. Maar ja, de beurs die is aangevallen, dus die moeten naar de politie stappen. Maar dat doen ze dan weer. Bitcoin Gold wilde in ieder geval de gehackte munt niet vergoeden. En dat is dus dan één op één de reden dat is uiteindelijk, uh, weet ik weet niet, ik Gaan er nu bijwakken? Oh, gisteren waarschijnlijk wel. Maar dat is allemaal deze maand, worden er een hoop munten uh, op die manier van afgegooid. Van Bitcoin. Mm -hmm. Oké, okay. nou, zeg niet verkeerd, een beetje zuivering. Ja, ja. Ik heb ja. trouwens de, de, de flappe coin heb ik trouwens wel weer gevonden, die staat wel op CoinMarketCap. Maar um, even kijken, hij staat op uh, plaats 2064. <laughs> ja, uh. maar er is wel Maar die hebben een eigen uh, chain. Uh, een ik, ik, ik zou het niet weten, ja het is een coin, maar er kan eindeloos van worden bijgedrukt. Ik dacht dat dat het was, dat is geen... Uh... Dat is met Dojo.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 er zitten ook bedrijven in die pornosterren zoals Bobby Iren en Kim Holland uh, vertegenwoordigen. Die doen er ook aan mee. Het gaat om 25 bedrijven in Nederland. En die hebben zich verreken, sorry, verenigd in deze token. En het doel is niet helemaal duidelijk wat ze ermee willen. Ja, ik zie de telegraaf komen. Ik denk dat het uh, is, uh, <laughs> ja. De Adult Entertainment Network. Ja, we waren al first dat, dat, dat de porn heeft gebruikt werd. Dus uh, we zaten hier voor, van, van te voren nog voor de uitzending even me, met elkaar over te lullen. En toen... Uh...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 ja, dan kun je die avond problemen hebben, of misschien juist niet het ja. dat ze denken van oh, arme man, nee, nee, kom, nee, toch wel kom je tekort. Ja. Maar dat is met een bankrekening ook zo, toch? Uh, ja, dat hoeft niet. Ja, dat zou kunnen. Maar in, in, ik, ik weet niet, ik bij ABN ofzo, daar uh, waar ik dan zit, dan... Ja, ja, als jij je porn-up hebt aanvraagd, dan, dan, dan staat er altijd iets anders op. <laughs> nee, nee, maar ik heb geen papieren ja. uh, posting van de ik ABN. Ik denk dus. dat die bedrijven over het algemeen wel uh, heel ja, discreet daarbij omgaan.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 daar wel handig in kunnen zijn. Ook omdat ja. je ja, er geen rekening geweigerd kan worden. Ja, klopt dat is inderdaad in de VS was dat ook wel een probleem. Dat uh, als jij in de porno-industrie zat, uh, kon je geen bankrekening krijgen of zo. Maar we hebben beatilers nou... ook. Hè? Heel veel bewers ja. hebben. Ook, uh, het is dan wel legaal, maar toch zijn er heel veel banken die, die er liever geen zaken mee doen. Ja. Ik lees trouwens ook naar Purge ook uh, Tron en, uh, en Zencash. Uh, die, uh,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 In dit. Dat is wel vreemd op zich, want wat heeft zo'n bedrijf nou te verliezen aan het, uh, het toevoegen van zijn crypto coin? Nou ja, ze kunnen er een miljoen van kiezen, een miljoen verschillende Dus, ja, dus je hoeft er ook niet één te, te kiezen. kiezen. Toch? Ik zou zeggen, zet gewoon een hele lijst van die crypto's uh, op je site. Van uh, nou, je wil afrekenen, boem, crypto's, heb nou, je een hebt... lijst. Maakt niet uit, ze liquideren ze wat wel. In de Japan wel slimmers geweest door de geld voor vragen van. Oké, okay, jij wil jouw coin uh, hierop hebben. Nou ja, dan moet je maar lekker schuiven, weet je wel. Nee, ik kan, maar, ik kan het altijd vragen, maar ik vraag me af hoe het komt dat zij dat kunnen eisen. Is het dan zo lastig om, uh, uh, ja, om crypto's geaccepteerd te krijgen? Als jij naar de benzine station toe gaat, die zegt, uh, ja, ik moet je. Ik, dan wil jij geen crypto's accepteren dat die dan zegt, dat doe ik pas als ik een miljoen krijg. Ja, gebeurt dat ook met Visa en Mastercard, als die bij de, bij de sales soms komen, dat ze dan eerst een hele hoop geld moeten neerflappen voordat die... Ik die bedrijven zijn ook gebaat bij veel, veelzijdigheid en betaalmiddelen. Ja ja ja ja ik weet het niet ik kan geen antwoord geven ik kan ja. het artikel wel eens weer proberen erbij te zoeken ja ik weet ook niet wat voor, ja. voor de verdiel de uh, visa mastercard gedaan hebben uh, met ja uh, nee maar ik denk over het algemeen is het is het daar juist andersom want ik hoorde altijd dat bedrijven klagen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 uh, daar gingen dan bijvoorbeeld de Joden, die ook een beetje een gebeten hond waren, die gingen dan maar die vrije beroepen doen en die hebben daar heel goed in gepresteerd. Dus uh, het is uh, dat is vaak. zo bedrijven, dat daar de innovatie plaatsvindt, waar de overheid gaat de gevestigde industrieën uh, uh, monopoliseren. Ja. En dan vindt de innovatie ergens anders plaats. Ja, en te de deur aan deur verkopen, omdat dus, uh, Joden in sommige landen geen winkel mochten hebben. Ja, maar nou ja, dat. Uh, de, de, de breekt er dus dan zie je inderdaad, zie je dat, uh, en, en, nou, dat, dat uh, hele post gedoe, uh, daar was laatst uh, Sears die vraag geloof ik weer uh, bankroet aan, dat is een heel oud warehuis in Amerika, dacht ik. Mm -hmm. uh, heel. En uh, dat gaat nou, vandaag ten onder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 de stichting Maatschappij en Veiligheid. Die, ja, die reageerde op een artikel van de Groene Amsterdammer waarin uh, een aantal journalisten uh, hebben zitten speurneuzen in het wereldje van, uh, van de slachthuizen. Ja. En met uh, name toezicht daarop. En uh, dat zou dan volgens Pieter van over geprivatiseerd zijn. Ik hoop niet dat het zo geprivatiseerd is als de NS, maar. Uh,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 Maar ja, de, scheiding dat de, de, machte, de scheiding van <laughs> <Nee>. <laughs> de scheiding van want de sjeu heeft ooit gezegd. Right. De <laughs> trias politica. Ja, denk, hé, de aparte is ook wel dat, ja, dat er zijn van die andere berichtjes, dat, er, dat de UWV er een enorm zoontje van maakt. En ja, dan zegt, nee, maar privatisering moet door de overheid gedaan worden. Want dan uh, kan het gelijk aangepakt worden als het dierenleed is. Want de overheid die treden al heel efficiënt op bij misstanden.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 Ja. Ja. De, de enige reden dat die slaghaar is draaien, is omdat de overheid al die agrariërs die boeren, uh, of die die koeien, opslagde uh, natuurlijk, anders dan hadden al die koeien er niet eens want ik heb laatst... Uh, dat was een filmpje die inging op het uh, ding waarom dat hij veganistisch aan het eten was. En hij zegt, nou, ik ben uh, een libertariër en ik wil zo min mogelijk te maken hebben met alles wat uh, subsidie trekt. En de, de hele vleesindustrie is één grote subsidieslurper. Want anders dan waren al die vliegen onbetaalbaar geweest. En uh, dus ja, in hoeverre is de overheid niet gewoon zelf heel die industrie? Ja, ja, ja. Want zonder al die subsidies voor die boeren...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 geen goedkope producten naar binnen komen. Ja, ja maar ook door, door alle regelgevingen, voor, voor boeren en zo. Uh, zorg er eigenlijk alleen voor dat je van die enorme vleesstallen krijgt waar we, waar, de die dieren op elkaar gepakt zitten, en gewoon ja, geen ruimte meer hebben om te bewegen of zo.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 Uh, het lijkt op uh, Ayn Rand, We the Living. We hebben alleen maar het woord we. En uh, het is een ander boek van uh, Yevgeny Zamyatin. En dat heet, uh, hoe heet dat ook weer? Ben ik even de titel wel kwijt. Maar dat is ook zo'n uh, boek over waar het individu zo vernietigd wordt. Dat, dat uh, daar mogen zelfs geen namen gegeven worden. daar hebben alleen mensen nummers. En uh, het, ja, het woord I, dat, dat uh, schrikt de socialisten heel erg af. Het uh, uh, refereert inderdaad aan een individu. Want ja. zij zegt terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zijn, dus wij wij wij willen dat, zegt het zo, Femke. Het is toch niet zo dat je nou gezellig naar Amsterdam familie daar niet op uitgaat, toch? Nou ja, het wordt veel uh, gebruikt voor foto's, hè, dat standbeeld. Mensen die gaan erop staan, of ernaast staan, of ja, de, de, de, de toeristen die daar komen, die zijn toch allemaal vrijwel allemaal in zichzelf verkeerd en bezig met zichzelf. Ja, selfies maken, ja, bij alle objecten. Nee, maar ik bedoel ook gewoon, type uh, vakantie, als jij nou de gemiddelde Amerikaanse die naar Amsterdam, die, die is echt niet bezig met uh, ja, cultuur, of wat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 Ja, je kan er ook gewoon een um, um, dingen van... Uprecht, uh, maar, maar ja, je bent in Amsterdam natuurlijk. Dus dat is de, de ding. <laughs> ja, en er was ook nog bij het... Uh... Het was een, een ander artikel trouwens, ik heb, ik heb nog meerdere artikelen gelezen die hierover gingen. Ik vond het ook een beetje marketing zo werd dat genoemd. En het zou symboliseren het grote geld, werd er ook nog bij gezegd. Nou, ja. <laughs> pas in november wordt er over voorstel gestemd, maar het leidt erop dat de meerderheid van de raad het steunt.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 Wat komt daarvan uit? 0%. is <laughs> gaan <Ja, hem> hoog. <laughs> ja, er is een onderzoek gedaan. En het blijkt inderdaad, zoals we altijd al zeiden, we worden voorgelogen. Ja, ja, ja surprise, kleur, surprise. Nee. Ja, wie had dat gedacht? Ja. Als we dat nou gewoon weten, dan kun je dus eigenlijk ook gewoon zeggen van ja, dan je, want ze liegen toch altijd, en je weet dat het er tegenovergesteld is. Ja. En dan is ja, 1000 euro van... Dat uh... dat er, dat er Marke Rutte, en dan krijgen ze het toch niet. Ja, we gaan er allemaal op vooruit. Ja, en, uh... Bij de Bolhuis concludeert en ook dat tijdens de verkiezingen de burger centraal staat, maar bij de kabinetsformatie zij het nakijken heeft en politieke onderhandelaars samen met lobbyisten uit het bedrijfsleven de boven te ja. dus dat er Bedrijven gaan er gemiddeld 300 miljoen euro op vooruit. En, uh, en dan bedoelen hij... we niet het mkb, hè?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 En je zegt tegen die armen met hooivorken, zeg je van, uh, ja, je moet ons meer macht geven. Want wij, wij houden jullie, zorgen dat jullie het hoofd boven water houden. Uh, wij, geven, wij garanderen jullie uitkeringen. Maar dan moet je wel uh, gelijk heel boos worden op allerlei, uh, op de rijken. Zeg. En dat, dat is dus een aanhoudend dreigement, die grote groep uh, armen die van de overheid afhankelijk zijn. Mm. Eigenlijk een, een groep waarvan de middenklasse ook al aanvoelt. Dat als de overheid de voedselbonden stilzet, de, de uitkeringen, dat er dan gelijk een ontzettende woede, de menigte ontstaat, die, die hun gaat aanvallen. En niet, de, die, die niet de overheid gaat aanvallen. Dus het is, de middenklasse zit gesandwiched eigenlijk tussen, tussen ja, groep, een potentiële groep woedende onderklassen en, en, en een zichzelf voor elite. Ja, dus George Carlin al zei, de the are there to scare the shit out of you. Ja, inderdaad, ja. Ja, mm Het -hmm. yeah. ja, is een soort of weapon of mass destruction, die massa aanarmen. Mm. En dat soort machten spelen natuurlijk veel belangrijkere rol dan de verkiezingsbeloften die gedaan zijn. Dat is, dat, dat, dat is gewoon insignificant. Het, uh, dit zoekt gewoon op hoe de machtsverhoudingen liggen en zo wordt het geld verdeeld. En uh, ja, de verkiezingsbeloften dat maakt echt geen biet uit. Ja, ook al wordt het echt door onderzoeken aangetoond dat je voorgelogen hoort tijdens verkiezingen. Ik durf te wedden dat ze bij de volgende verkiezingen allemaal weer vergeten zijn. <laughs> en Rutte die gaat dan weer, wat zal ze Rutte dan weer beloven trouwens? Was het niet H.L. Uh, Menken die zei, uh, it's easier to fool people than to convince them they're being fooled?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 V11 allemaal. Ja, maar dan werken ook met meerdere dingen zo. Ik bedoel, ook met marketing. Ik heb al jarenlang zo'n bedrijf en die. die die verkopen dan apparaatjes waarmee je met bestraling... Dat is gewoon een dingetje dat doe je op je waterleiding. En die zorgt dan met stralingen dat kalk uit je water gaat, weet je wel. En mensen geloven daar gewoon in. En dan wordt aangetoond dat het bullshit is. Maar dan komt hetzelfde bedrijf gewoon weer met een nieuwe. Die precies hetzelfde doet. En strappen er allemaal weer in. Ja, elektrisch is het wel topdrop. Oké, okay, ik zag een, een of ander elektrisch billenspiervormingsafslankapparaat. <lacht> Voorbij komen. Ja, dan hoef je niet heel zwaar te trainen of zo. En nee, je plakt dan die elektrodes gewoon op je billen. En dan. Uh, dan blst, en dan verdween het vet als sneeuw voor de zon. Uh. Ja, waar een willens wille is, is een weg. Het is inderdaad heel makkelijk. Zie, zie ik ook echt van die hele dikke vrouwen die het gebruiken. Mm -hmm werkt, mijn billen zijn kleiner geworden. Ja, op de, de reclamefoto zie je altijd een hele slanke, mooie dame die dat, op, op, op, heeft, dat apparaat op ja. haar getrokken heeft. Het is gewoon heel, heel makkelijk om mensen voor de rechter te houden, zeker als ze, als ze willen, iets willen geloven. Ja. En, uh, ja, het, is, uh, en het is heel moeilijk ze te overtuigen dat ze voor de rechter worden, omdat ze er vast van overtuigd zijn dat ze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 Ja, bij de een wil je rechtsom genoeg, bij de andere linksom, maar. Uh... Ja, politiek ja. ook natuurlijk. En niemand heeft, ja, ja. ja in, in dit zin, ik heb misschien de vorige keer ook al gezegd, uh, maar er is dus een mooie uitspraak van, uh, van Solzhenitsyn, of Tolstoy is het. Dat gaat er, ja, ik kan het niet precies uh, voor de geest halen, maar het ging ongeveer zo: dat uh, het is, uh, je kan het moeilijkste probleem uitleggen aan de meest simpele persoon.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 Op een of andere manier, ja, dan, ja, dan gaat het zich gewoon echt niet, niet meer lukken. Ja. En als ze wat ouder zijn, ook niet. Hè? Dan ja, heb ja. je zoveel, zoveel geïnvesteerd in een bepaald gedachtegoed, om dat ja. nog te gaan veranderen. Dan moet je eigenlijk een soort zelfmoord plegen over je leven dat je al geleefd hebt. Ofzo. Dat stuk van je, je stuk geleefde leven moet je dan weggooien. Het is overigens inderdaad, het was Tolstoy. En het, de, de, de officiële quote was: en dat is wel het Engels, hij heeft het natuurlijk in het Russisch gedaan. maar The most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man. ...if he has not formed any idea of them already. But the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man... ...if he is firmly persuaded that he knows already... ...without a shadow of a doubt what is laid, be laid before him. Ja. Mm. Uh, yeah. Maar dan uh, gaan we even naar Timmermans. Dat is ook een man die niet meer te overtuigen is denk ik. <laughs> ja, ja, ja, die leeft ervan. Hè? Mm. <laughs> en die hoeft geen belasting te betalen als EU-commissaris. Dus uh, ja. Ja, het perfecte kandidaat voor als de oorlog met Rusland in de Oekraïne opgestoot moet worden. Maar uh, even kijken hoor, ik heb het bericht zelf niet gelezen, maar wil hij uh, Juncker opvolgen? Zijn er mensen rondom hem die zeggen van... Uh... Hij is genoemd. Ah. <laughs> is, uh, is het Cote en de bier verhaal, hè? Dat is altijd... Oh, ja, ik ja. ben genoemd, ja, ik ben... Uh, ik word genoemd, Professor, <laughs> professor Ackerman, ik ben genoemd. <laughs> ja. ik, ik weet niet wie was het ook alweer, Ja, Inderdaad, professor Ackerman, ja. Maar ja, dat schrijft uh, Politico op basis van een steunbrief van Andrea Nales, de leider van de Duitse Sociaaldemocraten, die de nieuwswebsite in handen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat Frans Timmermans onze Europese Partij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 Hmm. Er liggen over nogal wat landmijnen. Zo, is, is ze nou toch niet gearresteerd van de week? Nee. Ik nee. Nou oh. nee. nee, nee, dat gaat nog komen. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar de Democratische Partij die, die meidt ze eigenlijk een beetje nou. Want ja, ze hebben natuurlijk een probleem met Bill Clinton, zeker nou met MeToo en...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 ja, dan nou gaan ze op, uh, gaan ze op een tour om meer geld te verdienen, de Clintons. Maar ik denk dat, uh, ja, dat het toch wel moeilijk wordt om, uh, dat de democraten toch op zoek zijn naar iets anders. En ik denk eerder zoiets als Bernie Sanders dan, of, of die, ork, die echte socialisten, dat ze een ruk naar links maken en voor de hele, hele echte linkse gaan. <laughs> Want natuurlijk Bernie Sanders, Bernie Sanders die toch wel volle zalen, nee, dat harde socialisme, dat krijgt toch wel, uh, dat vindt wel aftrek nou in Amerika. Hm. En die heeft ook echt een, een, een, wat ik ervan hoor, kijk, ik ben natuurlijk niet in Amerika, maar die heeft best wel een, een, een, een fanatieke jonge achterbank. Nou. Wat ik dan, die nog steeds ook met z'n allen Hillary Clinton de schuld ervan geven, dat hij niet mocht uh, runnen. Natuurlijk. Ja, en dat was ook zo, dat is natuurlijk ja. uit de e-mails gebleken ook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 tranen emotionele speeches. we Moeten ten strijde trekken tegen de grote vijanden in het oosten. De hele NPO die gaat weer lopen slijmen hoe goed hij kan praten. Terwijl ik zoiets heb van, nou ja, nou, ik kan wel mensen beter horen lullen hoor, maar... Uh... Ik kan niet mijn nek houden, dat is eigenlijk belangrijk. Uh, uh, uh. Ach ja, ik heb al zoveel overleefd, en dit kunnen we ook wel overleven. Maar van, wat mij betreft moet Junker gewoon blijven zitten hoor. Ja, een beetje een dronken lach. <lacht> Iedereen op zijn mond kust. Toen is al lachen. Hij, hij blijft hij steen, maar niet van niet meer, hij haalt elke keer van zijn uit. <lacht> Als hij een stukje moet lopen, moet hij ondersteund worden door allerlei mensen. Ja. Uh, Kunnen we gewoon een petitie doen? Juncker moet blijven. Mm -hmm. <laughs> Heeft Juncker nog een termijn? <laughs> ja. Laat Juncker zijn werk afmaken. <laughs> nee, goed. Ga gaan nog even mm -hmm. verder. Klus klaar.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 Satudara, oh, Jezus, mag dat ook al niet? <laughs> Inderdaad. Je mag ons dus geen auto's verhuren aan de motorclub. Kijk, wat wel raar is, wat je denkt van nou, het hele probleem van die motorrijders is, ja, een motorclub, dat mag niet. Nou, dan gaan ze een keer een auto huren. Nog niet goed. <laughs> oh, autoverhuurder weer, je uh, mag, mag dus kennelijk niet aan, ja, als je de verkeerde klanten hebt, gaan ze nou ook naar elkaar als Satu, Satu Dara. En uh, een broodje koopt bij de lokale bakker. Gaat de bakker dan ook, uh, wordt hij dan nou aangeklaagd? Of uh, dit, dit is weer zo'n geval van, ze gaan, ze gaan het leed naar achter. Ja, sorry? Nee, de bakker is dat het Ja, inderdaad. Uh. Uh, uh, nou we ja, dus ze, bezig... ze duwen de controle naar de onderdaan toe, hè. dus uh, die bedrijven die worden nou allemaal panisch, omdat ja, je krijgt 100.000 euro boete, dan moet je wel heel goed op gaan letten. Dus elk, elke klant waar misschien een vuiltje aan zit of de creditcard één keer wordt geweigerd, dan wordt er gelijk, uh, wordt er gelijk de deur gewezen, want ze willen niet uh, in de toekomst 100.000 euro uh, celstaf krijgen.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 Ten laste legging staan 10 financiële transacties vermeld. goed voor ruim 200.000 euro. Justitie ging eerder vanuit dat veel hoger bedrag. Zo, dat zo wit gewassen zo zijn. Dus, uh, en dan is er ook een vergunningsplicht. Dus, Hers Nederland besloot, zelf besloot om het Tilburgse filiaal te sluiten. Het, uh, destijds lof van burgemeester noord En Boga. Uh, ja, je krijgt natuurlijk lof van, uh, dat soort clubs. Tilburg kent sinds september 2017 een vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven. Dus je moet een vergunning hebben om auto's te huren. Zo wil de gemeente Malafide uh, bedrijven weer. Volgens justitie politie gebruiken criminele huurauto's om bijvoorbeeld wapens en drugs te vervoeren. Tweederde van de autoverhuurbedrijven in de stad is inmiddels gestopt. Dus ze hebben we een vergunningssysteem ingevoerd en dat twee derde van de autoverhuurbedrijven zijn gestopt. Ja, dus nou, uh, gaat lekker. Ja, dan gaan ze gewoon in België aan huren of zo. Ja, uh. uh, het is uh, natuurlijk wel de truc, waarschijnlijk dat dat geld terugvloeit naar de leden van die, van die motorclub. Uh, uh. Ik denk niet dat ze echt allemaal auto's gehuurd hebben. Maar... Nee. Ze de volgende, volgende keer gewoon elektrische fietsen doen. Ja, dat krijgen <laughs> ja. we daar ook weer een in je stelsel.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 Uh, uh, ...onthouden op basis van die uh, mislukte relatie. Zullen we dat afspreken? Mm -hmm, ja, en, uh, ja, dat, dat en het appartement in Scheveningen. Ja, ja, ja. Wat hij niet bij de belasting hoefde op, op te geven... want het was een cadeau van een vriend. <laughs> ja, zeker zeker dat daar het ook nog doen. <laughs>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 Ja. Zaken doen met Rutte betekent gewoon dat je 180 graden draait uh, om, uh, om een handeltje op te zetten zeg maar. Om een uh, deeltje te sluiten. Een deeltje sluiten, dat is gewoon je achterban voor Dus uh, nee, dat wou ik even over Pechtock kwijt. Gaan we verder naar de Shetland box denk ik. Shetland-eilanden? Ja, dit dat, is wel dat is er mee, uh... een heel mach berichting.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 uh, die halen die Shetland-eilanden dan dichter naar Schotland toe. En die zetten er een, een boxje omheen. Om aan te geven dat het niet echt daar ligt, maar een stuk verder naar het noorden. Yeah. Dus dat, de reden is dus wat minder zee op de kaart te krijgen. Maar nou is er dus een wet aangenomen die dat verbiedt. Uh, want ze zeggen ja, de, de, de, de Shetland-eilanden hebben enorm veel betekend voor. Uh, uh, de, de, de, even de is nobody puts Shetland in a box.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 Dat op landkaarten, de Shetland-eilanden, in een bokje getekend worden. Ja, ja. ja wie gebruikt ja, ik heb die... er, er, er, er niks op, op te zeggen? Ja, wie gebruikt die kaarten nog? Uh, überhaupt? Ja, na nou, Beraor uh, heb je gewoon alles op ware afstand zitten. Ja. ja, dat zou wel wat zijn als je dan in die, in, in die uh, in je tom ineens in zo'n bokje moet rijden. Mm -hmm. ja, ik... ja, hoe zit het dan met de Falkland-eilanden? Ja, dan ja. Ja. <laughs> moet je de hele Atlantische Oceaan erop zetten. Alles zo, ja, in verhouding. zie je ook een heel klein stipje over Verenigd Koninkrijk. Ik kan het eigenlijk al niet in een mok uh, zetten. Het <laughs> is vaak nog een klein strookje op uh, Antarctica of zo. Dat dat wordt voor Nederland ook lastig. Dat Hebben we dan nog van die eilanden daar in uh, Aruba of zo, of dat soort dingen? Ja, ja. volgens mij. Ja, dat zijn allemaal autonome uh, ge gebiedsdelen met een bepaalde status of zo, uh, binnen het Koninkrijk. Het ja, is als... dat je voortaan verplicht Nederland in een bokje moet tekenen op elkaar. Ja. Een rood wit, bokje ja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 Dus de EU-landen krijgen miljarden uit Europees investeringsfondsen. Dat zijn allemaal van die fondsen die eigenlijk op, uh, in het leven zijn geroepen uit de uh, uh, printingpressfondsen. Uh, om de economie te redden naar de val van 2008. En van de 460 miljard euro die in de meerjaarbegroting beschikbaar is voor werkloosheid, scholing, regionale, ontwikkeling en duurzame visserij, was vorig jaar 16% uitgegeven. Dus er ligt totaal op 267 miljard op de plank. Nou, dat ligt natuurlijk niet echt euro's op de plank.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 Brenninkmeijer pleit ervoor dat de rekenkamer meer aandacht besteedt aan het nutten van de subsidie- en investeringsregelingen. Dus dat deze daarvoor niet uh, nutt, ja, dat is niet belangrijk. Het kan best dat de tolweg rechtmatig met EU-geld is aangelegd. Maar wat heb je eraan als er vlakbij al andere goede bereidbare wegen lagen? Dus oh. ze geven eigenlijk toe dat er gewoon wegen naast andere wegen, goede wegen worden gelegd. Gewoon om subsidie binnen te halen. En ja, dat, dat, ja. dat er meer naar het nut moet worden gegeven. Eigenlijk, dit geld gewoon, levert gewoon allemaal foute investeringen op.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 een Niebet is een, uh, je moest ook even wikiën wie uh, dat waren, maar het, uh, ja, die uh, doen een budgetvoorlichting. Ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Ja, het dus is een, uh, or, instituutje. Ja, opgericht in de jaren zeventig, mij... zeg je alsje? Het is nieuw voor mij. Nee, maar in ieder wel ze bestaan en uh, dat is ooit opgericht om, eh, uh, je, je zag ze wel eens voorbij komende postbus dus uh, 51 uh, spotjes. Hmm. Die gingen dan uh, ja, mensen uitleggen hoe je, uh, je zelf moest uitgeven, ja, of dat sparen goed voor je is, of uh, ah. hmm. dat soort bullshit, weet je wel. En uh, ja, die lopen nu te zeggen van, uh, ja, pensioen dat is goed voor je, dat moet je doen en uh, eigenlijk moet iedereen verplicht een pensioen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 Laten we het gewoon wolven noemen die bij de overheid zitten. Mm. Uh, uh, Hominus, Homus, Lupus, Est. Uh, wat uh, dat, Hobbes ook weer zei. Ja, ja. De mens is gelijk een wolf. Hij heeft het dan niet over de mensen. Want later schrijft hij van: uh, er zijn mensen die een herren nodig hebben. Die, om tegen de wolven te beschermen. Maar die wolven, dat zijn natuurlijk die, uh, die ja. roofdieren daar bij de ja. overheid. Die uh, aas op de pitioenpotten. De wolven en huh? de schapen. Ja, ja. Het idee dat de overheid. Nu, in Amerika zie je ook heel veel van die pensioenfondsen daar voor niet, gaan, omdat ze gewoon, ja, die kunnen, die kunnen echt niet met geld omgaan, Het is natuurlijk andermans geld, en als, zeker als mensen het verplicht moeten inleveren, dan is het heel goed uh, leeg tanken, zo'n pensioenfonds. En die pensioenfondsen in Nederland, die worden natuurlijk Europees leeg via de, ja, de, via de euro. Maar, uh,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 Ja, goed. Ja, nou, dat, dat vind ik ook wel weer grappig. Hè? Dat ze dan doen aan budgetvoorlichting. Maar ze raden eigenlijk iedereen aan of ze willen eigenlijk iedereen verplicht om aan een pondzie-scheme mee te doen. Uh, ja, toch? Ja, ja. De, de, de, de AOW is zeker een pondzie-scheme En, en pensioenfondsen zouden natuurlijk eigenlijk niet moeten zijn. Omdat je werkelijke productieve assets belegt als bedrijf. En uh, lening en zo. En die, de, die kan je later weer doorverkopen en uh, van dat geld leven, maar het punt met die, uh, ja, die de generaties pensioen. na jou die moeten voor jouw pensioen betalen daar komt het om neer dus dan is ja, het ja, toch maar een beetje dat een is, is, is, er zit natuurlijk een, een verschil in als jij uh, bij de AOW is het is het zo dat de nieuwe generatie betaalt direct de oude generatie ja. en de volgende generatie moet hun uh, verhaal weer betalen maar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 Investeerders worden direct betaald uit het geld van de tweede investeerder. Hm. Nou, maar bij een pensioenfonds, dat ook niet echt als uh, bekendheid. Nee, als... nee. Maar het is natuurlijk, omdat het verplicht is, is het ook allemaal niet meer veilig. Eh, want, want dat neemt de integriteit weg uit dat soort bedrijven. Die hoeven niks meer, geen moeite te doen. Nou ja, goed. Um, hm. uh, we racen nog even snel erin. Oh, we zijn uh, bijna aan het einde. Laatste bericht. Laatste bericht. Ja, oh ja, dit was eh, net over. Ja, ja.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 Bij het UWV wegbezuidigd. Dus hij had ondertussen nog even komen voor meer geld hengelen, want ja, het menselijk contact is wegbezuidigd. Dus daar, zonder menselijk contact kan je, kan je niet het uh, uitkingskraude oplossen dat er twaalf mensen op één adres geregistreerd staan. Is dat überhaupt over. ooit geweest, menselijk contact? Nee, ja. ja, ik denk, denk het niet, want, want het zijn geen mensen. Dat hebben we net vastgesteld. Het zijn reptielen. Ja. <lacht> dus dat <is> een <lacht> reptielen met mensen. Die hebben contact daar. <lacht> <middels> ja, maar nou, uh, ja, hij belooft dat het voortaan beter wordt en dan gaan ze databanken vergelijken. Uh, ja, dat is, dat is een vientallen poden die op hetzelfde adres bring uh, uh, wonen opgaven zonder dat er een belletje gerinkelen. Daar gaan we zo meteen nog even op terugkomen. Waar gaat verder? Nou uh, het eindigt, uh, um, het is, uh, het is uh, ook zo tussen personen die uitkeringen aanvragen voor mensen die bijvoorbeeld slechte taal spreken, maar soms dus door malafide uh, uh, dus kunnen zijn, geregistreerd worden.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 Ja, goed, ja, wat ik zei van waar uh, we terugkomen, het was uh, namelijk een uh, ja, nieuwsuur, ik uh, kwam op van de NPO, die was uh, dus hier achter gekomen en die hadden de ontwikkelaar van de software uh, die het UWV gebruikt, die hadden ze geïnterviewd. En die man die, die vertelde dus van, zo van, ja, op een gegeven moment had hij de politie op bezoek en die wilde uh, bepaalde data hebben van uh, iemand die liep te frauderen. Dus hij zei, nou, doen we zo en zo.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 dat past niet in hun systeem, zeg maar. Het systeem waarbinnen ze werken is daar niet voor uh, ontworpen, zeg maar. Hmm. Ik begrijp ik wat ik bedoel. Dus dat is, de, voor hun is het alleen maar een hoop kop, koppijn en werk. Dus so, ja, ik denk niet dat ze daar gewoon op zitten te wachten. Nee.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 En ik zou zeggen toen we het ook hier.